Uur. Goedemiddag, ik ben Wien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een enorme explosie in München. Bouwvakkers die in de Duitse stad aan het werk waren, boorden waarschijnlijk in een oude bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het zorgde voor een gigantische klap. De brokstukken vlogen honderden meters door de lucht. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. De werkzaamheden waren vlakbij het hoofdstation van München. Treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd. Datastil moet meer doen tegen luchtvervuiling. De staalfabriek in IJmuiden had al beloofd in actie te komen na een rapport... waarin stond hoe slecht de uitstoot is voor kinderen in de buurt. Nu past de overheid de vergunning aan, zodat ze wel moeten. Er liggen iets minder mensen met corona in het ziekenhuis. 77 minder dan gisteren, maar nog steeds 2768. De komende tijd gaat het aantal patiënten sowieso omhoog... zei Ernst Kuipers van die ziekenhuizen omdat er nu zoveel besmettingen zijn. En het is december en dus is het tijd voor jaarlijstjes en tops. Spotify begint vast. Daar kun je in je wrapped overzicht bekijken welke liedjes, artiesten en podcasts je dit jaar het meest geluisterd hebt. En dikke kans dat deze erin staan. Maar dit was de top 3 van de meest gestreamde liedjes in Nederland met zangeres Maan op 1 dus. En zij gaat sowieso lekker, want ze staat ook in de top 5 meest gestreamde vrouwelijke artiesten als enige Nederlands. Het weer. Het waait en het regent, maar vanmiddag is er ook wat meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 9. Morgen regent het ook en dan is het nog maar 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriese van de ANWB.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 Like a sunset die with the rising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 Schelden op primetime tv, val ik wel op. Maar dat voelt niet oké. Okay. Dus ik blijf bij mezelf en heb het vertrouwen. Want de waarheid die booit met. Twijfels die blijven, soms heb ik spijt. Maar dat er bij mij. Wat jij van me vindt en op dat je zin, totdat ik er zijn.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 op 106.9 VFM